met het NOS Journaal. De afdeling Intensive Care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... stopt vanaf dinsdag met de opname van kinderen. Het heeft te maken met een groot tekort aan kinderverpleegkundigen. Volgens de lokale omroep AT5 zijn de ouders of verzorgers van kinderen... die de komende maanden opgenomen zouden worden... persoonlijk op de hoogte gesteld. Ze moeten in ieder geval wachten tot september. Het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen is al langer een probleem. Afgelopen week meldde Omroep Flevand nog... dat Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad ook tijdens minder kinderen opneemt. Voor het eerst is op Aruba iemand tot TBS met dwangverpleging veroordeeld. Gabriel M. moet 15 jaar de cel in en krijgt TBS voor de moord op zijn stiefkinderen. Ook mishandelde hij de moeder. Aruba heeft zelf geen TBS-kliniek en krijgt daarom nog de tijd... ...om het uitvoeren van de straf te organiseren. Ook de detentiemogelijkheden voor psychiatrische gevangenen op Curaçao zijn beperkt... ...en Sint Maarten heeft helemaal geen opvang... De verschillende ministers van justitie van de eilanden in het Koninkrijk... willen graag één gezamenlijke tbs-kliniek. In het geval van Gabriel M. zal Aruba Nederland waarschijnlijk vragen... om hem in een tbs-kliniek op te nemen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker negen doden gevallen... bij een terroristische aanval op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanval begon met het opblazen van een auto met explosieven... die stond bij de ingang van het ministerie. Korte tijd later volgde een tweede zware ontploffing...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 Het weer in Nederland. Vanmiddag een afwisseling van zon- en wolkenvelden... bij 20 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. Morgen meer zon en min of meer dezelfde temperatuur. Maandag en dinsdag even wat minder warm en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnhembroekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Het is over 2 in Zandvoort, een hele goede middag en welkom bij het uh, Britische weekend hier uh, in Zandvoort. Vanmorgen ging ik het uh, dorp in, uh, ik denk ben ik nou in Zandvoort of ben ik nou in één keer in uh, Groot-Brittannië. Ik zag de dubbeldekker alweer uh, rondrijden en natuurlijk ook uh, Engelse taxis. Een mooi gezicht en ze waren bezig met uh, de opbouw van het podium voor vanavond. Het feest op het Raadhuisplein. Nou, aan het begin van het uh, Britse uh, weekend draaien we ook Britse muziek. De Britse rockband TNCC was dat en Feel the Love. Hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert Young. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Niet te vergeten, we zijn er weer drie uur lang live uh, vanuit een zonnig Zandvoort. En wij zijn dan aan de, de Tolweg 10A. Ja, je zei het al, het uh, British Festival gisteren al begonnen. Vandaag en morgen volop. Prachtige races op het circuit Zandvoort. En uh, natuurlijk veel te doen in alles in het teken van Engeland. Engelse ontbijten, uh, Engelse lunches, Engelse diners. Lekker! Vanavond Engelse muziek. Komen we straks allemaal weer op terug. Uh, we gaan weer uh, drie uur lang Zandvoort op zaterdag voor u presenteren. Wat gaan we doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, uh, rond de klok van half vier... de evenementenagenda... Nou, het is het seizoen, dus het is het bast van de evenementen. Wil je daar niet heen, kan je daarheen, kan je daarheen. En waar u allemaal, allemaal heen kan, dat hoort u uitgebreid rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. En terwijl het zonnetje op dit moment heerlijk uh, doorkomt, uh, gaan we om half drie kijken of het weer zo blijft, of het wellicht beter wordt. U hoort het allemaal tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week. Ja, we hebben toch positief nieuws te melden. We hadden we allereerst nog even een paar weken geleden... die Leo, die aan een boom was gebonden. Die heeft inmiddels een thuis gevonden. En Sita inmiddels ook. Dus we zijn op zoek gegaan naar een die we ook in de herhaling doen. Maar hopelijk dat hij dan ook een thuis heeft gevonden. En die luistert naar de naam Daan. Maar dat rond de klok van half vijf. Gedicht van de week. We hebben weer een drietal voor u klaar liggen. Welke het woord U hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, Quart over 4 hebben we natuurlijk Pit Report, uit de wereld, nieuws uit de wereld van de Formule 1. En kijken we terug op de kwalificatie van de Formule 1 op het circuit van Silverstone... die om drie uur tussen drie en vier verreden wordt. En wellicht kijken hoe Max en Ricciardo het ervan afbrengen. Ook uh, natuurlijk sport kort. Er wordt ook weer gevoetbald en dan hebben we natuurlijk over het WK voetbal. En dat is de wedstrijd die om vier uur begint, Rusland tegen Kroatië. Vandaag ook dag 1 van de Tour de France. En er wordt natuurlijk getennist op Wimbledon. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, we hebben er weer zin in de komende drie uur. Zandvoort op zaterdag. En Albert-Jan zei het al, ja, hij is vandaag weer begonnen, de Tour de France. En dat waren de 3 degrees en de Heaven Heights. ZFM met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Het is zomer in Zandvoort. <much> Took you like a shy. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down home feeling about you. Every single word builds up to this moment And I gotta convince myself I don't want it even though I do You could break my heart in two But when it heals it beats for you I know it's forward but it's true I wanna hold you when I'm not supposed to When I'm lying close to someone else You're stuck in my head you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you I know I'd go back to you I know I'd go back to you We go never got it right We're playing all conversations Overthinking every word And I hate it Cause it's not me I'm what's the point of hide And everybody knows We got unfinished business And I'll regret it If I didn't say This isn't what it could be You could break my heart in two But when it heals It beats for you I know it's forward But it's true I want I go back to you. I know I'd go back. To you. I go back to you. I go back to you. I always say I wasn't sure, but I go back I to know you. I'd go back to you. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose It's just a thing you make me do And I could fight, but what's the use? I know I go back to you I wanna hold you when I'm not supposed to boom, I'm so, I'm so When so my body goes through someone else, yeah. use In my head And I could get you out of it If I could do it all again I know I go back to you I dat was de hit van dit moment van Selena Gomez. En back to you. Wil je trouwens de 40 beste hits van heel Europa horen? Nou, wij zetten hem vanavond weer uit: de Euro Breakdown tussen 7 en 9. Mike Willet en Patrick van Buringen zetten hem dan op een rij de 40 beste platen van Europa. In de Euro Breakdown om 7 uur vanavond dus. Het is tijd voor het zoveel nieuws in het kort. Alerte automobilisten hebben donderdagmiddag een wermbrand geblust op de zeeweg. Rond half zes brak er brand uit. De getuigen azelden geen moment en hebben de brand geblust met brandblussers en zand. De brandweer heeft met een warmtebeeldcamera gekeken of de hitte nog dieper in het duin zat... en hierop hebben zij de berm nog nageblust. Door de droogte is de kans op uitbreiding bij een duinbrand erg groot. In dit geval is erger voorkomen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het vernieuwde Van Venema Plein... is gebleken dat de muren rondom het plein niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Er is nu opnieuw vertraging in de renovatie ontstaan. De planning was om in het najaar van 2018 de muren te herstellen. Vorige week dachten we nog dat het van Venemplein op 13 juli zou worden opgeleverd. Helaas gaat dat gezien de nieuwe ontwikkelingen toch niet door. Sinds afgelopen woensdag koer, koerst voor de kust de Eolus... een geavanceerd werkschip voor, van natte aannemer van oord uit Rotterdam, de Eolus werd in 2014 in gebruik genomen... en speciaal ontworpen voor de bouw van windparken op zee. Het eerste project voor het schip betrof de bouw... van offshore windmolens Luchterduinen... 23 kilometer voor de kust van Zandvoort en Noordwijk aan zee. Na de proefvaarten zal de Eolus worden ingezet voor de Belgische kust. Of en wanneer het schip weer actief wordt voor de Zandvoortse kust... is nog niet bekend. De Zandvoortse wethouder Jo Berendsen heeft de raad laten weten... dat er de komende maanden een onderzoek zal worden gedaan naar hoe de busverbindingen tussen Zandvoort en Haarlem-Amsterdam... verbeterd kunnen worden. In september 2017 dienden Sociaal Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort en D66... hier al een motie over in. Daarin werd gesteld dat de gemeente jaarlijks veel geld uitgeeft... aan plannen voor een betere bereikbaarheid... maar dat het concreet voor Zandvoort nog niet veel heeft opgeleverd. Connection en de provincie zullen bij het onderzoek betrokken worden. Gekeken wordt naar hoe Zandvoort aangesloten kan worden... op de bestaande HOV-verbinding rond Haarlem... Eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht. Dankjewel albert -Jan, het Zandvoort Nieuws. Ook naar te lezen uiteraard op onze eigen ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu hè, in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem op je telefoon en tablet. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Oh, lekkere muziek, hè? Dit is van De Silas en Foyas, Foyas. We gaan met z'n allen lekker op reis op vakantie. De zomervakantie komt eraan. Het is uh, zeven minuten voor half twee. En we hebben het over de Britse tijd, uh, Albert-Jan. Want we hebben Brits weekend, dus... Uh, iedereen de kijkt, tijd, tijd, iedereen tijd, kijkt op zijn klokje van de niet. Nee, nee, de tijd is uh, Brits ook vandaag uh, bij Zalvoet op zaterdag. Jij hebt oh. goed nieuws over Talassa. Ja, strandpaviljoen Talassa is verkozen tot beste strandpaviljoen van Nederland. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de, of eergisteren bekendgemaakt tijdens de uitreiking op Vlieland. Naast de prijs voor de beste strandpaviljoen... bleek de Lasse ook nog de winnaar in de categorie Meest Duurzame Paviljoen. Er waren in totaal zes Noord-Hollandse strandpaviljoens... waarvan drie uit Zandvoort genomineerd... voor de prijs van Beste Strandpaviljoen van Nederland. Het juryrapport is lovend over de Zandvoortse winnaar. Het paviljoen van het jaar is een familiebedrijf... met diepe wortels in het zand. Maar dat betekent absoluut niet dat er gebrek aan vernieuwing is. Het belang van continuïteit voor het bedrijf voor meerdere generaties... zorgt juist voor een visie op de lange termijn... en een heldere kijk op het hier en nu. Thalassa is de opvolger van strandpaviljoens Badhuis op Vlieland... en mag uiteraard volgend jaar de verkiezing organiseren. Burgemeester Nick Meijer en wethouder Gerard Kuipers van Toerisme... hebben afgelopen vrijdagochtend een bezoek gebracht... aan het beste strandpaviljoen van Nederland, Thalassa... De beide bestuurders brachten namens de gemeente Zandvoort hun felicitaties over aan de familie en hadden een prachtige bos bloemen meegenomen. Volgens de burger, haar vader is Zandvoort trots op Talassa. Ze zijn echt ambassadeurs van Zandvoort, aldus Meijer. Namens Juvem, van harte gefeliciteerd familie Molenaar en uiteraard alle medewerkers daar van Talassa. Cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi kool. Creo que mi cintura choca con mi cultura, En we niet kunnen doen. En dat we niet kunnen doen. En En dat we niet kunnen doen. En dat we niet kunnen doen. En dat we niet Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar y bajando, bajando. Mí, ven haak je aan me, ven haak En met uh, dit soort muziek op de Zofferts Radio krijg ik gewoon zin in de zomer hè. Zin in hoge temperaturen hier in Salford. Nou, of we die van de week al gaan krijgen, dat uh, krijg je straks te horen bij het Chief en Weerbericht. Maar eerst uh, nog even ander nieuws, want uh, Engeland, die uh, voetballer vanmiddag al, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Ik had dus uh, begin in de, uh, bij de aankondiging, ik dacht eens dat uh, uh, Rusland eerst moest spelen. Nee, maar Engeland speelt al om vier uur. En dan bereikt men nu een fax uit, uh, uit Silverstone uh, betreffende Lewis Hamilton. Ik zal hem uh, de luisteraars en kijkers niet onthouden. Want Lewis Hamilton is vanmiddag niet van plan... om ook maar één minuut van het WK-duel tussen Engeland en Zweden te missen. De Britse Formule 1-coureur lijkt echter in de knoop te komen... met de kwalificatie van de Grand Prix op Silverstone. Die is van drie tot vier Nederlandse tijd. De voorwedstrijd begint om vier uur, precies op het moment dat de kwalificatie eindigt... en de snelste drie coureurs moeten aanschuiven voor de persconferentie. Hoe hoog is de boete als ik die mis, vroeg Hamilton zich vanmorgen hardop af. Ik wil natuurlijk Engeland-Zweden zien. De regerend wereldkampioen houdt er zelfs rekening mee dat de Three Lions, en daar komt Rob zo op terug, zijn voorbeeld gaan volgen. De finale is volgende zondag en ik ga die dag zeker vrij houden. Ik wil naar Rusland om het team te steunen. Nou, als je daar dan een boete voor moet hebben... dan maar een boete om niet naar de persconferentie te gaan. Ja, mooi hè? Want dan hoeft hij niks te missen van Zweden en Engeland... de wedstrijd die om vier uur begint. Nee, het gaat om uh, It's Coming Home. Klopt. Want dat stond... Dat, uh, in, de, in, de pit, in de pits van uh, Lewis Hamilton... en dus dan heb je zo: vent, iets staat daarvoor... en die drukt op steeds omhoog naar beneden de auto... en daar staat met de koeienletters It's Coming Home... En dat is in Engeland een raasje, want die wordt overal gedraaid. In alle pubs, in alle kroegen, in, uh, op straat. En dat is, uh, ja, de beker komt mee naar huis. Ja, precies. En uh, wij steunen dat he, in het uh, Britse raceweekend weekend Uiteraard. hier in Zandvoort. Vandaar It's Coming Home, de single van The Three Lions. Albert Jan. Hm. Oh ja, de ja, ja, ja. moet een, een knopje in. De ja, weg. komt ja. we're not creative enough and we're not positive enough it's coming home, it's coming home, it's coming for boys coming, coming we'll go on getting back so getting back so getting back so getting back It's coming for coming hard it's, coming up. Up. it's coming <laughs> the score, they've seen it all before, they just know, they're so sure, that England's gonna throw. We'll learn more And when scored, Bobby the ball Juist van Albert Jan Lewis Hamilton, die gaat de persconferentie overslaan. Om niks te missen van de wedstrijd vanmiddag Zweden tegen Engeland. Hij begint om 4 uur vanmiddag. En dat gaat zeker een hele spannende partij worden. En willen ze die beker naar huis brengen, Albert Jan. Dan moeten ze eerst winnen voor Zweden. Ja, en dan uh, horen we vanavond dit nummer ongetwijfeld in de Engelse pubs hier in, in Zandvoort. Ja, zeker met, en, aan... met dit weekend. Uh, hier in zeker Zalveld. met dit weekend. Nee, Zo dit is het. Gaat goed komen. We zijn er klaar voor. Het weer voor de komende dagen. De zon schijnt ook op deze zaterdag veelvuldig... maar vanmiddag is er ook vrij veel sluierbewolking. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 24. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... en blijft het beter om droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen schijnt de zon weer flink en blijft het opnieuw droog. De temperatuur stijgt naar 23 graden en er waait een zwakke tot matige noordenwind. Na het weekend schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. En dinsdag is het zwaar kans op een bui. De temperatuur stijgt de komende week naar een aangename waarde tussen de 21 en 23 graden. Al dus Rico Schreuder. Maar wel uh, buiig weer dus, niet uh, alleen maar zon. Oké, okay, maar vanavond hoeven we geen klein parapluutje mee. Nee, Zo zoals uh, onze weerman Lex van Hoorn altijd zegt, het blijft namelijk namelijk droog. En dat is mooi tijdens uh, alle festiviteiten in het uh, centrum. Denk aan het Gassersplein, hè, waar uh, muziek. Uh... Plaats vindt waar uh, muziek uh, gespeeld wordt en dergelijke. En natuurlijk het podium op het uh, Raadhuisplein. Dat gaat vanavond weer een feest worden in het centrum. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, meteopagina.nl of www.ricoweer.nl. Dat was het Even een vraagje: ben jij ook zo bang? vind het even spannend op deze zaterdagmiddag bij ZFM met Toontje Lager. En ben jij ook zo bang? Dit weekend, het uh, British weekend in Sanford. En wat het allemaal inhoudt en wat je allemaal kan gaan doen nog, dat hoor je straks. Wat mij betreft een van de betere disco klassiekers uit de jaren 80. Deze single van Jenny Burton, je hoort daar met The Bad Habits. Ja, het is uh, British weekend in Zandvoort en dat merken we op allerlei vlakken. Uh, want er is uh, voldoende Brits uh, dit weekend, uh, Albert-Jan. Ja, dit uh, weekend wordt voor de tweede keer op rij het Britse festival georganiseerd. Het Pub-Up Team heeft een evenement georganiseerd dat gekoppeld is aan het British Race Festival. Dat tegelijkertijd op het circuit Zandvoort plaatsvindt. De ondertitel van dit weekend is In a Great British Tradition. Het beste uit de Britse keuken, gin tonics, Britse winkeletalages... Britse sporten en spelen, spelen op het strand... Britse feesten en optredens in het centrum en bij Holland Casino Zandvoort. En natuurlijk het British Race Festival op het circuit... met de nu al niet meer weg te denken classic carparade door het dorp. kom ik zo even op terug. Waan je in de weekend lang, dit weekend lang in Groot-Brittannië aan de Nederlandse kust. Met andere woorden, keep calm and visit Britain in Zandvoort. Het is alweer 20 jaar geleden dat Nederland kennis maakte... met de jongen die bleef leven. Alle reden om stil te staan bij 20 jaar magie in Nederland... Het hele weekend is het magisch bij het standpaviljoen Ahoy. Ook typische Britse. Brits zijn de Highland Games. En dit weekend gaan de 40 sterkste mannen van Nederland en België... met elkaar de strijd aan om de titel in het NK Highland Games. En wat dacht u van de beroemde hondenrennen in Zandvoort... rennen ze met 55 km per uur over een 150 meter lange baan op het strand... Spectaculair om te zien en heerlijk voor de honden zelf. Vandaag kunnen hondenliefhebbers met hun eigen hond racen... terwijl zondag de professionals de baan zullen bestieren. Het, zoals gezegd, het British Racing vindt dit weekend niet alleen op het circuit plaats... want uh, zowel vandaag als morgen trekt er een stoep prachtige vintage raceauto's... van het circuit naar het centrum. Vandaag wordt de parade gevormd door de pre-war sportscars... en morgen is het een parade van All British Cars... De parade vandaag begint om vijf uur op het circuit... en die duurt ongeveer tot kwart voor zes. En dat zijn de pre-war sportscars. En morgen begint de parade om drie uur tot kwart voor vier... en dan is het thema All British Cars. Als dat alsnog dus nog niet genoeg is... Stichting Muziekfestival Zandvoort haakt ook aan... en heeft een lekker druk en mooi programma op het Raadhuisplein. De live optredens starten vanaf vijf uur... en vanaf negen uur speelt de Not Band... Met onder andere de legendarische Beatles songs en meer prachtige Mercy Beat. Tijdens het Britse festival en de week erna kunt u vanuit het Reuzenrad op de boulevard... een prachtig uitzicht hebben over de wijde omgeving van Zandvoort. En als dat nog niet al genoeg is, alles staat nog eens een keer rustig na te lezen... in de speciale uitgave van de Britse krant The Sun... En wel de Zandvoort Sun. Daar staan alle evenementen nog eens een keer rustig op een rij. En kunt u in het Nederlands doorlezen wat ik, ik u zojuist allemaal heb verteld. Dat is mooi opentje. Ja, de Not -band. Ze bestaan al meer dan 25 jaar. Ze brengen covers met, met, uh, uit met name de jaren 60. En we hebben er eentje gevonden. Een oude van de Cindy Coast. Om alvast een beetje in de stemming te komen. robert Jan, het blot, wordt u, wat het weer nou? een feestje vanavond op het uh, Raadhuisplein. De Nat Band en uh, Jorden, uh, inderdaad, een uh, een, uh, een samensmelting van een aantal nummers die ze uh, gespeeld hebben eerder uh, ergens op locatie. Was leuk om uh, te horen deze Nat Band vanavond dus live in het centrum van Salford. Een echte Britse zanger, ja, dat is wel deze Robbie Williams. Come on, hold my...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 Too so much life running through my veins going through it. Love Ik heb de oplossing voor Lewis Hamilton, hoor. Hij kan gewoon de hele voetbalwedstrijd kijken... als hij gewoon niet bij de eerste drie eindigt in de nee. kwalificatie. Dus dan weet hij wat, het, wat hem te doen staat. Dat moet ik nadenken. Gewoon niet bij de eerste drie eindigen. Dan, dan komt het helemaal goed, hoor, Louis. Maar al die coureurs die vanmiddag aan de parade meedoen... Dat begint net de tweede helft, Albert-Jan. Hoe gaan we dat oplossen? Uh, heel hard rijden. Heel hard rijden, <laughs> ja, ja. Nee, ja. Ja, nee. nee wat we missen ze. Precies de tweede helft ja, eigenlijk nee. van de voetbalwedstrijd. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is een probleem. Maar tegenwoordig heb je al die, die, die mobieltjes. Dus dan bijrijden... Ik zie ze al rijden. Ik zie ze wel rijden. al rijden. Al, ja. uh, al die mobiele telefoons. Ja. ja. Nee, wel, wel mooi gezicht. Prachtig. Vanmiddag dus om uh, vijf uur de parade door het centrum. Vanaf het circuit, dat gaat weer naar feest worden... Young live alweer vele jaren geleden. Deze Silver Train en Hey Soul System. We kijken ondertussen ook even naar de Tour de France. Ik zie dat ze nog uh, iets minder dan uh, 34 kilometer te gaan hebben... in de eerste etappe van uh, vandaag. En ik zag uh, van de week zag ik een uh, Nederlands onderzoek... dat uh, de plek waar je het beste kon zitten in, uh, in het peloton... is ergens uh, in het midden. Want dan lijkt het net alsof je maar 12 kilometer per uur rijdt. Zoveel maakt dat uit. Okay. Dus je is de hele tijd een beetje in het midden van het uh, pelotonrijd. Dan nou, ga je op je gemakje met 12 kilometer per uur... volg je gewoon iedereen en kan je op een gegeven moment de boel gaan inhalen. Goeie tactiek. Ja, toch? Oh. Ja. ja. Goed, uh, de reddingsbrigade van onze provincie waarschuwt strandgangers... die een frisse duik willen nemen. Pas op voor muien uh, en aflandige wind. In Wijk aan Zee en Egmond aan Zee kwamen uh, afgelopen week... al meerdere zwemmers in de problemen door de stroming... Ga vooral niet met zwembanden, zwembanden en opblaasdieren de zee op... want je waait binnen no time te ver weg van de kust... al dus de reddingsbrigade van onze provincie. Afgelopen dagen was er een sterke aflandige wind... en die hield een paar dagen aan, al dus NH-weerman Jan Visser. De komende dagen zwakt de kracht iets af... maar de windrichting blijft hetzelfde. Meerdere zwemmers in Noord-Holland kwamen al in de problemen... door de stroming in de Noordzee. Een mui ontstaat als er langere tijd een oostenwind is... De wind die van land af richting de zee waait. Als je in de problemen komt, zwem dan juist nooit tegen de stroom in... benadrukt de reddingsbrigade. Dan raak je namelijk uitgeput en verdrink je. Laat je langzaam meedrijven met de stroming. Uh, dat klinkt misschien onnatuurlijk, maar je moet verder de zee op... om vervolgens zijwaarts uit de mui te kunnen zwemmen. Ik zou zeggen, een gewaarschuwd zwemmer telt voor twee. Dankjewel, dan. en zo gaan we weer op naar het nieuws. En uh, weer van drie uur. En dan dus zijn we er nog twee uur lang met Zalvertop Zaterdag. Graag tot zometeen.